werden gehouden. Daar traden Adam Clark, Go Back to the Zoo... en Nick en Simon op als ambassadeurs van de vrijheid. In de Amerikaanse staat Ohio heeft president Obama... de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. Obama haalde hard uit naar de republikein Mitt Romney... die bijna zeker zijn rivaal wordt... tijdens de presidentsverkiezingen in november. De president zei in een toespraak van een half uur... dat Romney zich vooral sterk maakt voor de rijke Amerikanen... en dat hij zich daarom herkiesbaar stelt... Obama haalde in Ohio ook de buitenlandse politiek aan. Hij zei dat voor het eerst in negen jaar geen enkele Amerikaan in Irak vecht. En dat Osama Bin Laden en Al-Qaeda geen bedreiging meer vormen voor de VS. De UWV-site werk.nl, die werklozen aan een baan moet helpen... kampt met grote problemen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De problemen zijn voor een deel technisch. Zo ligt de site nog wel eens plat. Maar er zijn ook problemen met het bij elkaar brengen van werkzoekenden en vacatures. Het UWV erkent dat er problemen zijn... en zegt dat in november een nieuwe versie van werk.nl online gaat. De Grieks-Nederlandse schrijver David Pefko heeft de Gouden Boekenel gewonnen. De belangrijkste Vlaamse literatuurprijs. Pefko won met Het Voorseizoen zijn tweede roman. De prijs bedraagt 25.000 euro. Het weer nog vannacht droog. Het is tussen de 3 en 6 graden. Overdag fris 11 graden met bewolking en kans op regen. Dit was het NOW journaal Dit is Radio 1. De ik weet nog de allereerste keer dat het mij overkwam. En ik had het al om me heen gezien zo her en der, maar ik dacht natuurlijk net als iedereen. Oh, dat overkomt mij nooit. En toen het eenmaal zo ver was, toen was het precies zoals iedereen dat had omschreven. Het was alsof je hard uit je lijf gerukt werd, op de grond werd gegooid. En er iemand, eigenlijk een heel voetbalveld woest op stond te stampen. Ik dacht, ik overleef het niet. Ik dacht, ik blijf voor altijd in mijn bed liggen. En ik dacht, het komt nooit meer goed. Ik word nooit meer verliefd op iemand. En je raadt het al, vannacht praten we in Lust over liefdesverdriet. Dat moment, dat gevoel van het is het einde van de wereld. Het is donker om me heen. Ik ben alleen. Ik sterf van de pijn in mijn borstkas. En uh, ik kom er nooit meer bovenop. Nou, daar gaan we dus vannacht tot vier uur over praten. Dat ga ik doen, samen met jou. En uh, er mag van alles voorbij komen. We moeten het gaan hebben over inderdaad die gebroken harten... maar we moeten ook even hebben over exen natuurlijk. Dan moeten we het hebben over loslaten. Zo'n belangrijk onderdeel van dan dat liefdesverdriet. En misschien dat we het zelfs uiteindelijk nog kunnen hebben met elkaar... over die mooie fase die er ergens achteraan weer achteraan hoort te komen. Namelijk opnieuw verliefd worden. Maar we beginnen even bij het begin... Dat vreselijke begin, dat, vres, dat vreselijke einde. Liefdesverdriet. Ik wil je vragen: heb je het wel eens meegemaakt? Maar ik weet zeker dat je dat wel eens hebt meegemaakt. Want we hebben dat namelijk allemaal wel eens meegemaakt. En ik wil weten hoe jij dat ervaren hebt. Wat ging er door je heen? Hoe voelde het? Hoe diep zat je in de put? En hoe ben je er uiteindelijk bovenop gekrabbeld? 0801-121. Ik ga je ook nog. Uh, Allerlei liefdesverhalen, liefdesverdrietverhalen van mezelf vertellen. Och, oh, ik doe al dat zware gevoel in mijn maag, maar ik ga het wel tegen je vertellen. Maar ik vind het ook leuk als je mij je verhaal vertelt. 0800 1121, sms'en mag ook. Doe dat naar 9090. En tik dan het woordje lust in, laat een spatie vrij en dan jouw ervaring met liefdesverdriet. Ik uh, probeer zoveel mogelijk sms'jes mee te nemen. En ik heb een leuke gast in de studio. Ik ga je straks aan haar voorstellen. En ze is uh, een ontzettend goede gast voor vannacht. Want zij was de jonge vrouw die van haar liefdesverdriet een goudmijn maakte. Nou, hoe ze dat deed en hoe jij dat misschien ook kan doen... en hoe je kan meegenieten van haar goudmijn, dat ga je allemaal straks horen. Want ik heb naast uh, dat we gaan praten over liefdesverdriet... natuurlijk ook heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Ik begin met de vrouw die het gebroken hart zo ongeveer heeft uitgevonden... En zo van de zijlijn van haar leven hoop ik dat ze die prins op dat witte paard alsnog mag tegenkomen. En dat ze daar dan een keer een album over schrijft. Ik heb Anouk klaarstaan met Killer B. the be Cause I got the fire, now you put it on me, I'm taking you higher Jennifer, ongeveer twee jaar geleden zat jij in een diep, diep, diep dal van liefdesverdriet. Zo, echt me. verschrikkelijk. Je, je ziet er prachtig uit, je zit bij mij in de studio, welkom. Ja, hoi. Goedenacht. Hi. Prachtig zie je er nu uit, je straalt en je gaat me straks ja. uitleggen waarom. Was dat toen anders? Was ik toen echt, uh, zag ik er toen ook grijzer uit? Weet ik niet, hoe voelde je je toen, twee ja. jaar geleden? Zwart, diep zwart, grijs, donkergrijs. Ja, ehm... Um... Aan de grond, in een put, en je weet niet meer hoe je eruit komt... en wat je ook doet, hoe mooi het weer ook is... hoe leuk de feestjes ook zijn, hoe gezellig de mensen ook zijn... niks is leuk. Niks is leuk. Nee, en hoe was je in die diepe put beland? Ja, door per ongeluk verliefd te worden op de verkeerde persoon... op het verkeerde moment, en dat het dan niet wederzijds is... en zie daar maar weer eens vanaf te komen. Jeetje. Nou, jij bent op een hele leuke manier... Leuke manier zeg ik, van je liefdesverdriet afgekomen, want misschien zat je toen op een zwart, donkergrijs moment in je leven. Ergens heb je je bij elkaar geraapt en heb je gedacht, weet je wat, alles wat ik nu voel, alles wat ik nu ervaar, dat bundel ik samen in een goed idee. Ja. En dat werd eigenlijk je nieuwe uh, 9 to 5. Dat werd je nieuwe onderneming. Dat werd je nieuwe werk. Ja, dat is, dat is eigenlijk zo gegaan bij Liat. En Liat is de bedenkster van Luddevede. En die is inderdaad echt in, in, uh, die is aan de hand van, van die liefdesverdriet het bedrijf op gaan zetten. Ja, want even, even, even naar het begin toe. Je noemt nu al even luddevede.nl. Ja. Luddeverde.com is het, ja. .com eigenlijk. Ja. Voor de mensen die geen idee hebben, maar denken, dat, dat klinkt leuk. Ja, het is uh, een online service voor mensen met een gebroken hart. Voor als je liefdesverdriet hebt. En om wat voor reden dan ook, uh, voor iedereen met liefdesverdriet... Uh, bieden wij service, bieden we steun en hulp. Dat hebben we nodig tot vier uur vannacht. Want we hebben het Zeker. over gebroken harten. We doen dat wel op een ook vrolijke manier, maar vooral op een openhartige manier. Alle emoties mogen voorbij komen straks meer over jou yes. en straks meer over luddeverde.nl. Maar eerst naar onze vrienden in Boyd's Bar. Want die zijn elke week super openhartig. Arco, Bette, Barry, Jenny en Fiep hebben het over die allereerste keer dat je hart in duizend stukken brak. Boyd's Bar. Heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Ik heb hele, hele erg... Ja, ik ben ook heel erg van de drama. Dus ik uh, hou daar ook wel een beetje van. Dat is wel gewoon. Maar ik heb wel heel erg liefdesverdriet gehad, ja. Maar de eerste keer was het toch het allerergst. De lagere school. Met een, met een briefje met tien spelfouten. Oh, echt? Ja. Heb je het briefje nog? Ja, dat heb ik nog. Dat vond ik laatst namelijk. Daar moet ik aan denken. Maar toen nou het, al gewoon. Ja. Dat was jij de Dat ze bij. me wel aardig vond, maar niet meer leuk. En ik was echt hart was verscheurd. Ja. Waarom heb je dat briefje al die jaren bewaard? Ik vond een oud dagboek met allemaal van dat soort briefjes erin. Geen allemaal dagboek? van dat soort briefjes. Ja, liefdesbrieven en, uh. Zel een zelfboekwelling. Ja. Ja. Aardig het niet meer leuk. Ja. Je houdt niet van kaas, dus ik ga <laughs> uit. Daar had het al mee te maken, denk ik, ja. Maar wat was dan de allerergste? De allerergste? Oeh, dat is wel lastig. Het was een keer na, na acht jaar uitgegaan, toen vrij snel daarna weer heel erg verlies geworden. En, maar die tweede doet dan het pijnst. dus precies, komt, de, dubbele, de verdriet van de eerste komt daar dan nog bij, dat is altijd een erg. Een dubbeldekker komt er door je hart gereden dan inderdaad. Ja. Ja, en dat, dat kruipt echt in mijn botten dan, dat is echt heel naar, dat voel ik echt heel diep van binnen. Maar oh, uh. toen was je heel klein, laatste tijd ook nog, wel eens gehuild om een meisje? Gehuild, nou mm -hmm. het is gelukkig alweer twee geleden bijna dat, dat ik echt gehuild heb om die uh, situatie maar dat kan er nog wel echt later nog wel echt Het kan zo lang doorzeuren, zoiets. Is het niet sowieso uh, zo dat het pas echt helemaal overgaat als je weer verliefd bent? Ja, dat vind ik verleidelijk om dat als een soort vlucht dan te gebruiken. Ik denk soms is het toch wel echt goed om het gewoon echt helemaal, helemaal uit te zeuren, zeg maar. Het is heel, heel lastig. Op een gegeven moment merkte ik wel dat mijn vrienden hadden het op een gegeven moment wel gehoord, het verhaal. Van dat ik me kut voelde en dat het heel, <lacht> hoe zielig het uh, wel niet voor me was. Dan gaan mensen ook het gespreksonderwerp een beetje vermijden en zo. Maar ik denk toch dat dat soms beter is dan die vol overgaven weer in iets anders te storten. Je moet het een beetje voelen toch, inderdaad, in het begin. Een beetje voelen is altijd goed. Ja. Gaan jullie dan ook heel veel drinken als je liefdesverdriet hebt? Pff, ik, heb het eigenlijk, nee, ik heb het eigenlijk nooit zo heel erg gehad, liefdesverdriet. Ik heb het wel je... aangedaan, maar ik heb het nou, nooit zo heel erg gehad. 32? Wow. Maar ben je nooit heel hard gedumpt door nou, iemand waar nee, je nog heel verliefd op was? Ik, ik, ik heb het één keer erg gehad. Ik dacht van, oh, wat erg. Ja. Maar toen ging ik niet heel erg drinken. Oh, wat erg. Ja, dat ik echt, van, nou, dat ik echt bijna nou, dat heb ik echt drie jaar over gedaan inderdaad, wel, om daar overheen te komen. Maar, drie jaar? Ja, ik heb drie jaar geen, niks anders aangedurfd met iemand anders. Dat is niet waar inderdaad. Ik heb, ja. Natuurlijk heb ik wel liefdesverdriet gehad. Heb je dus drie jaar. Uh, ja, vooral. ja. En toen gebruikte ik die ex van oh, dat, uh, uh, als kapstok van nou, ik ga het niet met iemand anders proberen. Want ik ben nog steeds eigenlijk verliefd op die ex. Maar, ja. uh, wat ik wel lastig vond, uh, was als, je dan, als het dan uit is, dan wil je dat je inderdaad allemaal van je afzuipen en van je afneuken. Maar ik straalde zoveel verdriet en sipheid uit. Dat, het... dat niemand je wilde. Nee, dat was een hele wijde boog omheen. Dat zag er allemaal heel sneu en despert uit. In films uit. doen ze dus altijd alsof dat heel aantrekkelijk is in een man of zo. Dat is een een beetje puppy effect. Ja. ja, dat Ah, oh, ik neem wel een beetje. Nou, ik zou het ook niet doen. Ik vind, echt, ik vind het echt niet aantrekkelijk. Pity fuck. Man. Ja, ja, dat nee. heel is Oké, okay, Arco, siel en zaligheid werd even geserveerd uh, voor jullie. We praten over liefdesverdriet vannacht. En ik wil jouw verhalen horen. Wanneer had jij voor het laatst liefdesverdriet? En was het verschrikkelijk? Of heb je het al zo vaak meegemaakt dat het eigenlijk steeds makkelijker wordt? Zou ook zomaar kunnen. 0800-11210. 800-1121. Ik heb een prachtige plaat van een man die een sad, sad song zit. Oh, is Redding.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 Oh, het is zo een herkenbaar scenario. Je komt hem of haar tegen en je denkt, dit is de persoon. Dit is de persoon waarmee ik mijn huis moet gaan kopen... en kinderen moet gaan krijgen en voor altijd en altijd samen moet blijven. En hij moet mijn ouders ontmoeten en ik moet zijn ouders ontmoeten. En het is picture perfect en het is echt die prins of die prinses... uit de sprookjes waar ik altijd van droomde. En zo begint het misschien ook. Maar na een tijdje kom je erachter dat het toch niet helemaal werkt... En misschien dat jij het zelf doet of dat hij of zij het tegen je zegt op een dag. Ik wil niet meer verder met jou of ik zie je niet meer zitten. En dan komt die klap en dan dat liefdesverdriet. Wil Berghuis, goeienacht. Ja, goeienacht. Liefdesverdriet. Erg, ja. Dramatisch. Oh. Ja, het is echt heel erg. Hoeveel, ja. hoeveel mensen komen er uh, bij jou uh, op de bank zitten met die betraande ogen en dat verhaal? Ik dacht dat hij of zij het was en dat ja, is niet nou, zo. Ja. En nu... Nou, of zwelg ik in het liefdesverdriet? Ja, het is echt vreselijk. Nee, ik zie het regelmatig. Ik zal niet zeggen uh, overwegend, maar ik zie het regelmatig. En uh, ik zie natuurlijk heel veel stellen. Uh, maar sommigen zitten in een nieuwe relatie... terwijl ze nog uh, niet over de oude heen zijn. Dus dan zie, maak ik het wel eens mee. En, en ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen ja, in mijn kamer uh, de relatie beëindigen. Dus dat is natuurlijk allemaal heel gruwelijk om te zien. Oeh, ja, pijnlijk. ja. En... ja. De meeste mensen hebben het wel eens meegemaakt. En uh, niet voor niets zeggen we, er is niet een verdriet vergelijkbaar nee. met liefdesverdriet. Maar wat, wat gebeurt er eigenlijk precies met ons van binnen? Op een moment dat iemand waarvan we houden zegt, ik wil niet meer verder met jou... Ja, partir, se mourir un peu. Hè. Ja, dat is een mooie <laughs> Franse uitdrukking. Dat als je afscheid neemt van iemand, dat je een beetje doodgaat van binnen. Maar ik denk dat dat ook zo is. Ik ver vergelijk uh, liefdesverdriet vaak met, uh, met een uh, rouwproces. Dus uh, met rouwverwerken. Hè. Dat je eerst in een fase zit van ongeloof en, uh, en dan in een fase van uh, verdriet en boosheid en dan in een fase van uh, apathie en dan voorzichtig accepteren van ja, uh, hij, hij komt echt niet meer terug en mijn nee. leven gaat gewoon verder. Ja. Dus uh, die processen die zie je ook hetzelfde bij mensen die um, uh, afscheid uh, van iets moeten nemen omdat uh, er iemand overleden is. Ja. ja, die boosheid hè, want ik denk mm. dat iedereen ergens in de fases van het liefdesverdriet inderdaad boos wordt. Ja. Hoe uitzicht dat? Want dat is niet altijd schreeuwen en tafels nee. tegen muren aangooien. Nee. Uh, hoe uitzicht dat allemaal? Wat zie jij daarvan? Ja, het is een beetje afhankelijk van hoe je in elkaar zit als mens. Hè. Uh, bij de een uit uh, boosheid zich erg naar buiten toe en bij de ander wat meer naar binnen. Daar zitten verschillen in. En uh, over het algemeen bij mannen uitzicht het wat meer naar buiten en bij vrouwen wat meer naar binnen. Maar ja, het is algemeen, dat kan je ook niet altijd zeggen. En... Uh, en het ook meer als vreselijk verdriet en richt het meer op zichzelf. Zo van, oh, had ik maar dit of had ik maar dat. En de ander richt het meer naar buiten op de ander. Zo van, ja, maar die ander dit en die ander dat. Ja, ja. Dus uh, daar, daar zitten wel verschillen in. Maar we kennen het allemaal wel. En uh, die boosheid kan ook ontwaarden in braakgevoelens uh, ja, en braakgedachten. Ja, het kan en... alle kanten op schieten. Nu uh -huh. is er natuurlijk altijd het advies wat je om je heen krijgt ook logisch advies van, joh, hè, iedereen maakt het mee, gebroken hart, je ja. komt er wel overheen, uh, diegene voor jou, die ga je nog ontmoeten. Maar er zijn ook mensen, en we hebben die mailtjes ook wel eens gehad, Wil, um, ja. in je luisteraarsvraag, er zijn mensen die er echt in blijven hangen. Ja. Heel erg ja. lang. Ja. Wanneer, wanneer kan je bij jezelf nagaan of je misschien niet te lang in je liefdesverdienst blijft hangen? Nou ja, dat is eigenlijk het, hetzelfde met rouwverwerken. Op het moment dat je zegt het is een gestagneerde uh, rouwverwerking hè, of een gestagneerd uh, verdriet, dan blijf je in een van die fases veel te lang hangen. Als je in die woestheid of in het verdriet, of juist in de, in de apathie of in de ontkenning, uh, uh, veel te lang blijft hangen. Dat je omgeving ook zegt: van Nou, kom op, uh, hè, nou is een stapje verder. En, of als je er zelf last van hebt, als je maandenlang uh, ja, geen kant op kunt... Mm -hmm. dan moet je toch een beetje bij jezelf te raden gaan van... hé, hey, um, hoort dit er wel bij? Is dit in die zin wel normaal? Of moet ik hier toch eens even met iemand anders over gaan praten? Ja, zijn er veel mensen die dat durven of die die stap nemen? Zo um, so van, ik blijf wel erg lang in mijn liefdesverdriet hangen. Ik ga er nu eens over praten met iemand. Want ik weet uh, niet zeker of ik dat uh. bij mezelf zou kunnen aanvoelen... of ik nou te nee. lang het aan het verwerken ben. Nee, nou ja, daarom is het ook heel fijn... als je uh, je in die periode van liefdesverdriet... ook wel omringt, uh, hè, dat je niet isoleert. Dat je wel omringt met lieve mensen om je heen. Hè, met vrienden die je ook daarin kunnen corrigeren. Want zelfs heb je vaak ook... dat corrigerende vermogen niet. Hè, zeker die eerste fase niet. En uh, dat is op zich ook nog niet zo heel erg. Maar het is wel fijn als je vrienden hebt... die als je heel erg verdrietig bent... dan ook zeggen, nou kom op, hè, laten we samen... even iets leuks gaan doen... Ja. Hè, dat je even je aandacht kunt verzetten, want anders ja, dan, dan word je er echt helemaal naar van. En sommige mensen worden er ook letterlijk ziek van. Mm, hè, dus, lichamelijk, euh, ja. Ja, dat kan je echt als je niet meer eet of heel slecht slaapt. En, ja, dat is gewoon echt afschuwelijk. Dus ja. Euh, ja, dat moet je niet doen. Dus je moet je wel omringen met, euh, met lieve mensen om je heen. Dus nou, de meeste mensen hebben dat wel, maar ja, als je het niet zo hebt en je alleen maar je leven helemaal om diegene heen gebouwd had... ja, dan ben je extra kwetsbaar. Ja. Ja. Zullen we even een, een, een do's en don't lijstje maken? Mm -hmm. Je zegt net al, heel belangrijk, als je liefdesverdriet hebt... omring je met fijne, warme mensen. Wat zijn dingen ja. die je nog meer kan doen? Om jezelf te helpen wat sneller door dat proces te gaan. Ja, nou ja, je moet eigenlijk een beetje tegen de natuur in, hè? want de natuur zegt tegen jou van blijf jij maar lekker in bed en trek die dekens maar over je heen. En uh, er is toch niemand meer die van je houdt en uh, wat heeft het leven allemaal voor zin. Dat, dat is waar je, want van binnenuit komt die stem als het ware. Nou, daar moet je tegen in. Uh, je moet toch proberen om afleiding te gaan zoeken. Lichaamsbeweging wil bijvoorbeeld heel erg helpen. Hè? Dus als je uh, houdt van sporten, nou vooral ga lekker sporten. Uh, dingen doen met andere mensen die wel lief voor je zijn en uh, werk, bijvoorbeeld, uh, je huis schoonmaken, nou ja, lekker afleiding zoeken, dat, uh, dat doet het over het algemeen heel erg goed. Ja. Wat soms ook kan helpen is uh, het van je afschrijven, ja. uh, dus uh, alle dingen die gebeurd zijn om het uit je hoofd te halen, op papier te zetten, dat, uh, dat adviseer ik mensen ook vaak. Ja, ja. En, en voor de rest toch uh, de tijd, de tijd hield uh, heel, uh, heel veel wonden en dat klinkt een beetje als cliché, maar dat is wel zo. En um, ja, geef het even de tijd. De uh, het tijd. is afschuwelijk, maar je zit nu in een diep dal. Maar je, je komt er absoluut, kom je eruit. Ja, nu vind ik ja. het altijd zo interessant. En ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt. Mm -hmm. Als dan zo'n relatie uitgaat, um, dan, dan, dan komt er zo'n fase dat je denkt... Er moet, er moet ook van alles veranderen bij mezelf. En dan zie je vrouwen die hun hele leven lang bijvoorbeeld prachtig lang bruin haar hadden... die dan in één <lacht> keer een korte blonde bob willen. Want er moet ja. even iets veranderen. Ja, wat, is de, ja. wat is de psychologie daarachter? Ja, dat is ook zo'n soort statement wat je dan maakt. Hè? Zo van nou, het uh, is nu klaar, dit is afgerond, er is een fase in mijn leven die, uh, die is klaar. En nu komt de volgende fase en dat wil ik ook symboliseren. He, of door een nieuw huis, of door een nieuwe baan... of door een nieuw uiterlijk. of ja, ja Er kan van alles een nieuwe auto. En dat kan allemaal. En dat mag ook. Dat, uh, ik denk dat dat wel een teken is dat het weer beter met je gaat. Hè? Dat je weer de aandacht naar buiten toe richt. En ook weer wat meer, zeker als je met je uiterlijk dan bezig bent... wat meer kijkt naar jezelf. Van, oh, nou, dan ga ik dat doen. En dan ga ik me zo kleden. Of ik ga inderdaad mijn haar eraf knippen. Nee, dat je wat meer aangeeft van, nou, ik ben er zelf ook nog. Dus ik vind het op zich wel een uh, goede stap vooruit als ik dat zie. Ja. vannacht gaan we tot vier uur praten over liefdesverdriet. Alles wat je hebt meegemaakt. Alles wat je nooit meer zou willen meemaken. Misschien heb je net als onze wil tips en tricks voor andere luisteraars. Misschien heb je nog wel tips en tricks voor mij. Ik ben natuurlijk ook vaak in mijn leven, nou ja, vaak, vaak genoeg gekwetst. En ik heb echt ook wel gebroken harten gehad. En uh, laten we gewoon al die muren die je dan optrekt voor jezelf even naar beneden gooien. En met elkaar praten over juist die vreselijke gevoelens. Bel mij 0800 1121 om me te vertellen over jouw ervaring met liefdesverdriet. 0800 1121. Mag ook sms'en. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan wat jij hebt meegemaakt op het gebied van liefdesverdriet. Baby, with someone new, she sure look happy, and I'm so blue. Heerlijke muziek van Ray Charles, Bye Bye Love. Uit onderzoek blijkt trouwens dat uh, muziekfans uh, Ray Charles terug willen. Als hologram. Ik weet niet of je oh, dat hebt yeah. meegekregen. Maar ja, ja, ja. Uh, nog niet al te lang geleden stond toepak. nadat hij uh, toch al een aantal jaren, sinds 96 geloof ja. ik, uh, dood was, stond hij in één keer weer op het podium als hologram. Ja. En uh, nou ja, de wereld ges geschokt natuurlijk, want het leek ontzettend goed. En uh, iedereen dacht, jezus, we kunnen eigenlijk iedereen terug uit de dood halen. Ja. Werd er een lijst gemaakt en uh, Ray Charles staat hoog op die lijst. Nou, ik denk ook dat dat uh, de nieuwste service van Ludvigde moet worden. Gewoon iedereen terug kunnen halen met hologram, dan hebben we niet eens liefdes verdrippen. Nee, meer. precies, het Klaar. is uit, mijn vriend heeft me gedubt, maar weet ja, je wat? Ja, weg het probleem. Bij jullie op de website kan ik gewoon een hologram nabestellen. Ja. En dan hoef ik eigenlijk nooit aan het verwerkingsproces toe te komen. Precies, die gaat vast ook nooit klagen. Nee, precies. Die doet altijd wat je zegt, want die programmeer oh, heerlijk. gewoon. Oh, mijn god. In één keer een hele andere show. Ja. We hebben het vannacht in lust over liefdesverdriet. Bij mij aan tafel Jennifer. Jennifer, yes. je hebt me al het een en ander verteld over de website luddeverde.com. Ja. De website waar je met al je gebroken hart naartoe kan. En daar worden ze netjes geheeld. Ja. En word je opnieuw de wereld ingestuurd als jonge, gezonde mens. Ja, en vooral ook het gebroken hart van je vrienden. Hè. Want, want um, wat Arco net zei, dat zijn vrienden hem zo snel... Uh, zat waren, dat, dat is echt heel normaal. Dus als je vrienden je zat zijn, dan moeten je, je vrienden je gewoon lekker opgeven. Dan zijn die ook weer van je af. Ja. Hey, je was eerder in de show al openhartig over je eigen gebroken hart. Twee ja. jaar geleden. Heftige ervaring. Pfiouw. Maar hoe kwam je uiteindelijk bij de website terecht? Hoe kwam je bij Lurevendeur? Ja, ik uh, ben best wel een uh, fanatieke twitteraar. En uh, ja, he, je hebt wel eens een keer wat op. En, dan, uh, en ook als ik niks op heb, dan twitter ik nog steeds... Uh, als ik een gebroken hart heb, dan twitter ik daar ook over. Dronken uh, twitteren, super uh, Dronken, uh, nuchter, maakt niet uit. In elke toestand twitter ik er denk ik wel over. En dat was uh, Liat, de oprichter van uh, Ludvigdeur... eigenlijk ook wel gaan opvallen. En uh, die stuurde me op een gegeven moment een direct message van... joh, uh, uh, wat uh, heb jij leuke tweets? Kunnen we niet een keer gaan praten? En toen uh, ben ik naar haar toe gegaan en drie dagen later werkte ik voor haar eigenlijk. Omdat het zo klikte, we hadden allebei diezelfde gevoelens, allebei dezelfde ideeën daarover en daarachter. En um, ja, ook uh, dezelfde ideeën over hoe we daar mensen mee konden gaan helpen. Dus... Want dat is, het, dat is het doel van de website. Ja. Mensen helpen. Ja. En nu werk je daar dus? Ja, Wat klopt. doe je eigenlijk de hele dag? Ik ben de hele dag bezig met... Uh, nou eigenlijk het grote geheel is natuurlijk gebroken hartjes heel maken. En dat houdt concreet in dat er een heel groot uh, systeem is... Waarmee we, waarmee we mensen gelukkig houden. Dus door um, leuke... Filmpjes, leuke plaatjes, leuke berichtjes. Euh, euh, dingen om, euh, om de stemming van mensen om te kunnen doen slaan. Maar ook euh, cadeautjes naar gebruikers sturen per post. Euh, dozen, niet zo vrolijke dozen hebben we. Hebben we die euh, opsturen naar mensen die hem besteld hebben. Ja, ja. Van alles en nog wat. Evenementen hebben jullie ook. Ja, heb even nou, we zijn bezig met dat te gaan organiseren. Ja, De eerste is geweest. Ja. Ja. En daar wil ik Valentijnsdag ja. niet Valentijnsdag. Nee. Als je verliefd bent. Nee. De... Maar Valentijnsdag. Ja. Leg eens uit. Nou ja, Valentijnsdag is natuurlijk 14 februari. Iedereen blij, restaurants vol met verliefde stelletjes en. Ja. Voor liefdesverdrietigen gebroken... is dat de meest moeilijke periode hel? ever. Ja. Is dat een hel? Dus, dus wij willen in ieder geval voor volgend jaar Valentijnsdag dag... zorgen dat er restaurants zijn waar geen liefdesverdrietmuziek... of waar geen liefdesliedjes worden, wordt gedraaid. Waar, waar geen een lekker verliefdesstelletje Cobain, zit. Een lekker, beetje lekker muziek. ja hoor. <laughs> of, of, gewoon, of gewoon juist afleidingen. Dus in ieder geval dat je niet geconfronteerd wordt op dat moment met je liefdesverdriet. Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastisch. Maar zijn er dan mensen? Dus dan heb je straks mensen op het Valentijnsfeest en op het Balentijnsfeest. Ja. Mensen die even een time-out van de liefde willen nemen. Even. Ja, en weet je wat het leuke is? Als je. ...liefdesverdriet hebt en, en bent met andere mensen die dat ook hebben... ...dan is het zo lekker om daarover te kunnen praten. Mm -hmm. En op een of andere manier valt dat dan ook van je af... ...en is dat eenzame gevoel, want je zit zo in een isole isolement... ...als je liefdesverdriet hebt en je denkt... ...ik ben de enige die dit gevoel kan hebben... ...en uiteindelijk blijkt dat eigenlijk de halve wereld het of gehad heeft... ...en het waarschijnlijk ook ergens nog wel heeft. Ja, daarmee in nog zit. Ja, en, en op ja, dat liefdesverdrietgevoel gaat juist dan even weg. Ja. Wat fijn dat Joy die website Payt bestaat. Ben weer de oude. We gaan die <laughs> hele website tot en met vier uur doorscannen, doors, doorspinnen. Ja. Um, ik zou een plaatje draaien, maar volgens mij heb ik een beller hangen. Oh. En hij past wel bij het thema. Valentijn, goeienacht. Dag. Valentijn. Ja, Valentijn. Ludde ah. Je klinkt heel galmerig. Ik weet niet of jij de radio nog aan hebt. Ik ga even kijken of ik, is het zo beter? Mm, nog niet, maar we gaan het gewoon proberen. Als je de radio helemaal uit hebt, dat is in elk geval perfect voor ons. Want dan, uh, dan zingen wij niet rond, zoals dat heet. En dan kunnen we het praten over het onderwerp van de nacht. Minuut. Namelijk over gebroken harten. Want jouw hart is wel eens gebroken, hè, Valentijn? Ja, en zwijg is in Valentijn, we kijken even of we je terug kunnen halen. Dat gaat ons vast lukken. Uh, maar in de tussentijd uh, draai ik dan even een, uh, een, een plaatje. Dat, dat, was, dat is wel het plaatje waarmee je iemand uh, een hart onder de riem kan steken. Want ook al zie je diegene niet, of ook al voel je het niet, of ook al voel je niet zo lief, Er is altijd wel iemand die van je houdt. Ah. het gewoon nog even opnieuw. Valentijn, goeienacht. Ik ben er weer. Wat fijn. Hey, je klinkt een stuk beter. Ja, ik heb het luidsprekertje van de mobiel aanstaan en nee. dan gaat er ons zingen. Ja, maar goed, da daar lullen verdullen. Ja, liefdesverdriet. Kunt u die uitdrukking? Jij hebt en daar een en ander in meegemaakt. Ik leerde hem al kennen in uh, Drenthe, maar um, ik heb vier grote liefdes gehad. Hoe oud ben je, Valentijn? Vijftig. Vijftig, vier grote liefdes gehad? En één daarvan duurde tien jaar. Mm -hmm. En um, ja, ik was het beetje het huismannetje, dus ik stond altijd om vier uur s middags al in de pannetjes te roeren, zodat als zij thuis kwam, um, dat we dan um, met een flesje wijn en een kaarsje zo het eten op tafel stond. Oh perfect. En de laatste dag dat ik haar zag, vroeg ik aan haar: wat wil je vanavond eten? En toen zei ze: ah, het is altijd zo lekker wat je klaarmaakt. Maakt niet uit. Doe maar wat. Alleen ik kom vandaag een half uurtje later naar mijn werk... want ik moet nog even naar het postkantoor. Ik zit met ingehouden ademseluister. En toen? En uh, ze ging niet naar het postkantoor. Ze zat uh, waarschijnlijk in de trein naar Alkmaar... met de chef van de werk... die daar een, een monumentaal pandje had gekocht of zoiets... En ik heb er nooit meer gezien en gesproken. Zij is en... middags bij jou weggegaan en zegt... ik ben een half uur nou, laat uit werk. S'morgens, s'morgens ging ze naar de werk. En ze is oh, nooit meer teruggekomen. En ik heb haar ook nooit meer gesproken. Dat, nee, dat kan haast niet. Nou, er is wel eens een incidenteel uh, telefoontje geweest. Maar dat was waar... het. En dan werd de telefoon door haar nieuwe minnaar uit de handen gerukt. En die bood hem aan om met een honkbakknuppel mij behulpzaam te zijn met het verbouwen van mijn woning. Oké, okay, dat is niet zo vriendelijk. Nee, maar, nee, nee, nee. Maar dit en, is... en, en dat is op een bepaalde manier traumatisch. Ik heb ja. net het verhaal van de psychologen van, van, van jullie gehoord... dat je die rouwfases en zo hebt. Ja, van Wilberghuis. Maar zoiets, dat, dat, dat blijft gewoon. Maar hoe? Want hoe lang is dit geleden? Ah, nu nu al, al een wat langere tijd geleden. En daarna heb ik wel eens een hele leuke lieve vrouw ontmoet... toen ik een cursus Surinaams koken ging doen. <laughs> heel goed. En dat werd ook een heel hartstochtelijke liefde. Maar kom je er ooit overheen? Want als je dit iemand gaat weg die, zonder dat iemand uitlegt waarom... er zit helemaal geen van... closure in... Kan je, kan je dan ook al ontmoet je tien leuke vrouwen... bij de cursus Surinaams, Keuken, eh, Surinaams koken... daar kom je toch nooit meer overheen? Nee, ja, dat is ook het probleem. Ik uh, bedoel, je, je hoort wel eens die anekdote van dat iemand een pakje sigaretten gaat halen en nooit meer terugkomt. Ja, en zo is het ongeveer gegaan en gelopen. En dat doet dus nog steeds pijn. Vertel je dit als je iemand nieuws ontmoet, wat je hebt meegemaakt? Of is het een soort geheim dat je zo achter slot en grendel in je hart hebt gelokt en waar niemand meer aan mag? Uh, het is niet mijn introductie. Nee, nee dat snap ik niet. Maar als, als, als er een soort, soort van vertrouwen ontstaat en, en, en, enzovoort. En, en, en uh, da, dan ga je natuurlijk, als je iemand ontmoet. Ook, ook over je liefdesverleden natuurlijk op een gegeven moment hebben. Dan moet je natuurlijk altijd eerlijk zijn. En ja, ja dan komt het natuurlijk wel op een gegeven moment ter sprake. En, en dan, dan verzijg ik het natuurlijk niet. Nee. Want het doet op een bepaalde manier nog, nog steeds pijn. Ja. Jennifer, jij werkt bij uh, luddeverdub.com. Ja. Als dit verhaal nou naar jullie website toe komt... Wat, ja. hoe gaan jullie hier dan mee aan de slag? Want jullie, jullie uh, maken die gebroken hartjes ja. weer uh, heel. Nou, wat, wat wij zijn, net als je andere vrienden, is hulp en steun. En we luisteren, uh, maar we zijn geen psychologen. Wij kunnen geen uh, advies geven over hoe je uit een isolement komt. Of over, weet je, wij zijn echt een extra steun. En je moet ons zeker niet zien als een uh, psycholoog... die daar uh, heel professioneel een structurele aanpak uh, tegen kan nee, bedenken. Ik denk, ik, moet jij naar de psycholoog, Valentijn? Hierdoor. Nou, ik, ik, ik ben wel in psychotherapie geweest. Ja. En daar is het dus ook bij, bij besproken. Ja. En ook natuurlijk, een, een, een psychotherapeut kan er uiteindelijk ook niet zoveel mee. Want het is uiteindelijk ja. een soort... soort uh, uh, ...traumatische ervaring. Ja, ik kan en, me voorstellen. En die, die eigenlijk alleen maar weggaat... ...tenminste... ...ja, tenminste in mijn, mijn situatie... Ja. ...als ik weer een... Uh, in, ...in de periode, dan in de later... ...weer een periode, had met een nieuwe liefde. Ja. ja, ja. Het valt alleen uit te wissen... ...als je iemand nieuws tegenkomt en daar... Ja, dan kan, dan kan ja. je het in ieder geval vergeten... ...en, en verdringen. Ja, dat maar... je zoiets heel erg uit jezelf moet halen ook, denk ik, hè? Dat je zelf, uh, ja, uh, je zelfwaarde heel, uh, weer omhoog moet krijgen eigenlijk. Ja, Ik kan me maar voorstellen dat, dat dat een tikje gehad heeft. Dat het zo van die geitenharen, sokken... Uh, die, waar, waar je dan uiteindelijk in je pijn... Ja. die je blijft voelen, niet, niet zoveel mee, mee kan. Nee. Maar blijft dit nou voor altijd als een soort gat in je hart bij je... tot je tot je, je laatste adem uitblaast? Of ga je hier zeg maar ooit nog overheen komen. Ik denk dat ik er alleen overheen kom als ik een nieuwe grote liefde... zal vinden. je. Omdat, omdat die liefde die, die tien jaar duurde... dat was zo fijn en dat was zo goed. En we hebben zoveel samen gedaan en zoveel meegemaakt. Dus je zag het ook totaal niet aankomen? En, en, nee. Nee, nee, nee, nee. En, um, Het is misschien liefde... mis ik haar niet meer als persoon. Mm -hmm. Maar wel wat die relatie betekende, Die geborgenheid dus van die relatie. Dus ik, ik mis vooral... wat ik met haar had. Mm. En niet... inmiddels niet meer haar als persoon. Nee, ik snap het, maar gewoon... Snap, snap je het onderscheid? Ja. Ja. Ik, ik weet hoe fijn het kon zijn. En dat... dat wat, het was zo fijn af en toe. En vooral dat mis ik. En van je haar, haar, seleeuw, als, persoon, van haar perso als persoon... heb ik natuurlijk in mijn mind al op een bepaalde manier afscheid genomen. Ook omdat je waarschijnlijk niet, boos op haar bent geweest, toch? Precies. Maar, maar niet meer... Maar, maar wat ik nog wel natuurlijk mis... is hoe fijn het kon zijn. Ja. En dat ik dat nu niet meer heb, dat is het grote gemis. Wat moedig dat je dit verhaal op de radio wilde vertellen... en helemaal gepast in deze show over liefdesverdriet. Mag ik vannacht... je nog één ding vragen of zeggen? Tuurlijk. Jullie noemden de website... Lulleverdulle. ja yeah. um, Ik ben, terwijl ik in de wacht stond, zo dus even ga zoeken of ik hem kon vinden. Maar ik, ah. kan niet, ik kan hem niet vinden. Misschien, maar ik ben dyslectisch. Misschien oh, uit. ik kan hem wel even spellen, hoor. Ja, spel jij hem even. Yeah? Valentijn, hier komt hij. Speciaal voor jou gespeld door Jennifer. Ho, ho, ho. Niet te snel. Dan moet ik heel snel een fennetje pakken. Want dan ga ik. Het lijkt mij een heel goede website. Het is zeker iets waar je even op zou kunnen kijken: de verhalen lezen en dat soort dingen. Dat is l-u-d-d-u-v-u-d-d-u.com. Dus dubbel D aan het begin, dubbel D aan het eind. Fantijn, dankjewel. Als je, je hem één keer gevonden voor het bellen en voor het vertellen. Heb jij een eigen verhaal over liefdesverdriet en wil je dat delen, dan kan dat 0800 1121. 0800 1121. Waylon, lose it. Get in my car. Zangers van Nederland. En ook nog een lekker ding. Dat is niet, uh, niet uh, verwaarloosbaar. Lose it, Waylon, hoorde je. Lust, liefde, relaties en seks. Yes, en vannacht praten we over liefdesverdriet. Ik mag dat doen met Jennifer. Ha. Een van de breinen achter de website luddeverde.com. Ja. Jenny, oké. Okay. Yes. Ik ben een vrouw hypothetisch gesproken natuurlijk, mm -hmm. met een ontzettend gebroken hart. Mijn vrienden en vriendinnen zijn moe van mijn verhalen, want ik herhaal eigenlijk steeds hetzelfde. Ja. En ik voel in mijn hart dat het nog goed komt, terwijl al mijn vrienden denken, mensen, het komt niet meer goed, get over it. <laughs> maar het ding is, ik kan me er niet overheen zetten. Het lukt me niet, het lukt me niet. Nee. En dan kom ik op jullie site en dan denk ik, hé, hey, dat is best een leuke site, dat lurvende.com. Ja. Nou, ik, uh, ik denk sowieso dat jij gaat niet op die site komen. Jouw vrienden gaan jou opgeven. Is dat zo? Ja, ja, ja jij gaat dat niet zelf doen. En uh, jouw vrienden die, uh, die zijn jou zat, die gaan jou opgeven. Die komen daar op de site en uh, die zeggen, Sarayda heeft uh, liefdesverdriet. Dan moeten ze even kiezen wat voor type ze denken dat jij bent. Uit welke nou, types ik, kan gekozen um, worden? Um, dat is de workaholic, de player, de kluizenaar, de zombie... Of de uh, drama queen. Oké, okay, nou. ik ben heel benieuwd naar de zombie. Ik denk dat ik de drama queen zou zijn. Yeah. De, ja... Kijk, je bent natuurlijk nooit één type. Je bent altijd, hè, de ene keer voel je, je ellendig en lig je als een zombie op de bank en de volgende keer denk je, nou, het gaat wel weer. Dus ben je misschien een player die chicks gaat versieren in een club. Dat kan. Mm -hmm. Maar je hebt altijd wel één over, over weet je, Ja, precies. Nou, ik denk, jij bent sowieso de drama queen. Ja, dat denk, denk ik. ik ook wel. Het Hoe? komt nooit meer goed. Het is ja. echt één en al ik, ellende. Ik zie en het niet meer zitten. Precies. Al die mooie drama liedjes, die zijn dan op het Moment op je van toepassing. Ja. Dus dan hebben ze je opgegeven. Dan uh, nou goed, krijg jij natuurlijk een netjes een mailtje of je dat wil accepteren of niet. Want als vreemden uh, als je opgeven, dan, uh, dan kom je natuurlijk niet in ons systeem terecht. Daar zorgen wij voor. Privacy is erg belangrijk. Uh, maar goed, jij accepteert dat. En uh, dan zie je dus uh, dat jouw vrienden jou aan te helpen zijn. Mm -hmm. Uh, dan kan je zelf op dat moment op de site uh, instellen hoe je je voelt. Uh, we hebben verschillende emoties waar, waar je, uh, wat je kan instellen. Dus um, voel je je verdrietig of boos of ben je aan het zwelgen? Ben je opgelucht ja, ja, ja. of uh, ben al je al blij? Fases, ja. Want je hebt ook blije momenten als je liefdesverdriet hebt. Je hebt ja. momenten dat je denkt, oh het gaat wel weer. Ik ben er overheen. Ja. bam, klaar. Ja, ja, ja. En een uur nooit later lig je weer te huilen. Ja precies, nooit meer die vieze ja, precies. Nooit meer die domme grapjes bij het avondeten. Nooit ja. meer die rust in de ochtend. Ja. Yes, I'm free. Nou. This is the first day of the rest of my life. En dan de uur ik, hem, so... <laughs> ik wil een knuffel. Ja, ja precies ja. dat. Nou goed, dus dat kan je, kan, je in, uh, kan je allemaal invoeren. En op basis van, je, van al je gegevens... Uh, krijg je daarna drie keer per dag een mailtje. In je mailbox of in je telefoon. In je sms, dat kan je ook instellen. En wat staat er in zo'n mailtje? Um, ja, Dat hangt dus echt heel erg vanaf wat je hebt ingevuld. Dus stel... Uh, je hebt ingevuld dat je uh, op dit moment uh, verdrietig bent. En je zit in je eerste week. We hebben een project van, van vier weken. Dus je begint en uh, na vier weken is het als het goed is... in ieder geval een heel stuk minder. Dus stel je zit in je eerste week en je bent heel verdrietig. Dan gaan wij niet meteen zeggen, je mag nu niet meer verdrietig zijn. Dus dan zeggen wij, nou prima dat jij even verdrietig bent. Vanavond is nothing heel op tv. Ga maar even lekker kijken. Ga huilen. Een soort Pak een digitale zakdoeken. vriendin. Ja, of een precies. Vriend? pak de zakdoeken erbij. Hier, uh, uh, als je betaalt... we hebben betaalde pakketten en niet betaalde pakketten. Als je een betaald pakket hebt... dan kunnen we ook nog heel naar je opsturen... met een zak popcorn erbij. En oh. uh, zeggen van, ga dit even lekker doen maar Zou even Sex en de serie 2 kijken. Ja. vreselijk slechte film, maar wel goed tegen de studio. Ja, ja inderdaad. Um, maar na een paar weken verdrietigheid en uh, dat je nog steeds op die banknotting heel ligt te kijken, gaan we ook zeggen: van joh, is het niet eens tijd dat jij een rokje aandoet in plaats van je joggingbroek? En een keertje over straat gaat lopen en kijken wat voor een effect dat heeft. Weet ja, je wel? ja, zo van: dan sleep so, jezelf uit je ja, grot ja. en dan trotseer de trotseerde wereld maar weer eens. Ja, we zullen ook uh, op een gegeven moment wel een keertje een schop onder je hol geven, natuurlijk. Dat het wel weer eens tijd is om verder te gaan. Dus jullie zijn heel intensief bezig met de mensen die ingeschreven ja. staan. Ja, en uh, dat is natuurlijk met het betaalde profielen nog intensiever... omdat we dan gewoon simpelweg meer tijd aan kunnen besteden. Dan kunnen we ook een, uh, een postpakketje sturen met een uh, flesje wijn erin of uh, uh, leuke cadeautjes, weet je wel, dat doen we En wat we is het doel daarvan als jullie mij in één keer... Uh, een fantastische doos bonbon sturen in een mooi pakket ja, met een als jij thuis op de bank ligt en je denkt, oh, er komt geen einde meer aan en er staat ineens een postbode voor je deur met een, met een pakket met daarin uh, een, een film en uh, popcorn of uh, juist een lekker mascara huilpakket met een maskertje ja. en uh, weet je ga, trek jezelf even lekker terug in de badkamer, vermaak je een paar uur en kom er uh, weer mooi uit. Ja, kom er als Elizabeth ja. Taylor, de early years natuurlijk. Ja, met natuurlijk de bijpassende muziek bijgeleverd en het tipje van uh, hoe Wat je dus. de sfeer nog even leuk kunt maken, enzovoort. Ja, ja, ja. Shit. Het is echt een digitaal hart onder de riem steken. Ja, ja, ja. Wat en mooi. het zijn niet per se dingen die je zelf niet zou kunnen verzinnen, maar het zijn misschien dingen die je op dat moment echt niet gaat verzinnen. Nee, omdat je zo totaal leeg bent ja, van dat gebroken ja. hart. Ik krijg wat sms'jes binnen. Hoi, ik ben bedrogen door mijn nu ex. We hebben twee jonge kinderen en zij beschuldigt mij van mishandeling, zowel lichamelijk als seksueel. Oké. Okay. Wow. Dank voor het sturen. 90-90, ja. daar kun je naar sms. Ik krijg ook nog een ander smsje van Peter. En die zegt... Liefdesverdriet is het kutste gevoel van de wereld. Lijkt oneindig te zijn. Komt geen einde aan voor je gevoel. En op een dag is het in één keer wat minder erg. Nou, dat is absoluut waar. Um, wat vraag we ook over de site? Die gaan we straks allemaal bespreken en doornemen. Maar weet je wat ik heel graag nu even zou willen draaien? Want dat is dus wel mijn medicijn wanneer ik liefdesverdriet heb, nee. dan pak ik cd's van Beyoncé. Ja! En dan, en, dan, en dan kijk ik op de, op de cd, want ik koop nog die cd's. En dan denk ik, oké, okay, okay, ik, mijn hart is in de grond getrapt... maar ik voel me toch, want ik weet dat ik er bovenuit kom... ik voel me toch een survivor. Dus dan, ga ik, dan doe ik mijn lege broek aan... en dan doe ik dan met mascara maak ik twee van die vegen onder mijn ogen. En dan ga ik wel met betraande ogen en zo'n vuist omhoog... Dit nummer zingen. Yes. I'm a survivor. <laughs> Destiny's child. Oh, heerlijk. Heerlijk. Liefdesverdriet hebben we het vannacht over. Wat is jouw verhaal? 0800-1121. 0800-1121. Wat heb jij meegemaakt aan liefdesverdriet? Vertel het mij. Now that Thank you. Song, <laughs> Dansend overkom ik al mijn liefdesverdriet. Gelukkig is het voor mij alweer een tijdje geleden dat ik liefdesverdriet had. Maar het is nog niet zo lang geleden dat ik niet met je kan meepraten... vannacht in de show over dat vreselijke gevoel. Maar ook wat we tegen kunnen doen. Want zo constructief zijn we hier bij Lust natuurlijk wel. In het tweede uur laat ik je kennis maken met uh, Peggy. Zij heeft namelijk een online cursus bedacht om liefdesverdriet en pijn los te kunnen laten. Dus als je dat interessant vindt, zeg ik, blijf zeker even hangen... voor straks na het nieuws het tweede uurtje lust. <lacht>